De minister van Defensie spreekt van een ongeluk. Volgens hem is er geen sprake van een staatsgreep of van muiterij. Veel gebouwen zijn verwoest. Een verslaggever van de BBC meldt dat inwoners van Brazzaville het getroffen deel van de stad zijn ontvlucht. Ook in Kinshasa, de hoofdstad van buurland Democratische Republiek Congo, hebben de explosies schade aangericht. In het centrum van de stad sneuvelde ruiten. Kinshasa ligt aan de andere kant van de Congo rivier. De Venezolaanse president Chavez heeft bevestigd dat hij opnieuw kanker heeft gehad. Op de televisie zei hij dat hij bestraling nodig heeft na het verwijderen van een nieuwe tumor. Volgens hem zijn er geen uitzaaiingen. Zes dagen geleden onderging Chavez in Cuba een operatie. Artsen vonden een groeiende, vermoedelijk kwaadaardige tumor in zijn bekken. Daar werd vorig jaar juni een tumor ter grootte van een tennisbal verwijderd. De nieuwe tumor had een doorsnee van twee centimeter.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 In nieuwe president Rusland. Ja, dat was een buitengewoon verrassend bericht. Goedenavond, luisteraars. Straks ongeveer tien voor tien. Een staatje ten oosten van Nederland. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik spreek nu niet denigerend over de Bundesrepubliek Duitsland. Met staatje. Ik zou niet durven. Nee, nee, nee. Er ligt nog een landje ten oosten van ons. Bij Koevoorden. En wat dat is, en hoe dat landje precies heet... en hoe dat daar gekomen is, dat hoort u straks. Maar nu eerst iemand met een enorme staat van dienst. Ze is geboren in 1933. Ze heeft een carrière gemaakt in de wetenschap, in de politiek. Daar komen we straks op terug. En nu, in de volle bloei van haar leven... is zij sinds zes jaar cabaretieren. Met één been in het leven en met het andere al in de kosmos... zoals het zelf zegt. En dat geeft een... Drive, een enorme drive, want er is nog zoveel te zeggen. Er is nog zoveel te doen. Dus bestormt zij op een keukentrap de hemel. Waar ben ik? Vraagt ze zich in haar nieuwe voorstelling af. Waar was ik? Waar wil ik naartoe? Is dit wat ik nog kan? Straks ben ik te laat. Haar rugzak zit vol met fouten en verdriet en wie haar verliet. En zo dendert ze door... De hele avond de bejaarde professor. Programmamaker Corinne van der Hoeven zocht haar op. Haar pianist, haar zangleraar, een bevriende wetenschapper. Hier is, dames en heren, Nederlands oudste aanwinst op cabaretgebied. Hier is niemand minder dan professor dokter, Meester Jacqueline de Savonin Loman. Wij gaan luisteren naar Ja, het komt allemaal wel goed. Wat mij er eigenlijk al die tijd in getroffen heeft, maar zeker de laatste jaren... is dat we hier dus iemand hebben die 78 is. En die laat zien, het leven is helemaal niet altijd makkelijk. Maar het leven is uiteindelijk ook heel leuk. En daar gaat echt een geweldige bemoediging van uit. Dat uh, vanaf het begin, uh, wat toch nog iets was van... Ik ga altijd college en nu sta ik, doe ik kleinkunst. Is het nu een soort volledig... Uh... Ja, echt een podiumkunstenares heeft ze zich uh, sterk ontwikkeld. Ook in het gemak waarmee ze uh, de verhalen allemaal vertelt. En de tijd die ze daarvoor neemt. Nou, ik denk dat tussen wetenschap en cabaret... dat daar een grote overeenkomst in zit. Dat je het uh, vanzelfsprekende... Onder een loep legt en er andere kanten aan laat zien. En dat heeft ze in de wetenschap natuurlijk gedaan, heel duidelijk, met al haar publicaties, ook later. Maar ook cabaret is natuurlijk in feite een spiegel: dat mensen denken: hé. Hey. Ja, ik besta, ik mag er zijn, met mensen om me heen. Ik ben er en ik ben niet alleen, wij allemaal, dat is een verhaal. Niet meer dwalen in het donker, pak het stralend sterge Het verjaagde duister, voel, ruik, proef en luister. Voel, ruik, proef en luister. Ik ben Jacqueline de Savandine Loman. Ik ben 78... Uh, er stond een artikel in de Haagse krant, omdat ik mijn shows in Den Haag moest afzeggen. omdat ik mijn elleboog had gebroken. En er stond een verhaaltje achter, wat ik heel grappig vond. Voormalig jongvrouwen stond daar. Voor. Ja, uh, Abritière en Jacqueline de savigny loman Voormalig jongvrouwen. Dat vond ik wel grappig. Is dat ook zo? Nou, voormalig, dat ben je niet. Uh, ja, als je trouwt, dan raak je die titel eigenlijk kwijt voor je naam. Ik ben met Soeterhorst getrouwd geweest, heel lang, 30 jaar. Maar uh, ja, toen was ik Jacqueline Soeterhorst. Maar op een gegeven moment, uh, dan ben je er weer aan toe om naar je eigen naam terug te gaan. En ja, dan is dat jongvrouw, dat hoort erbij en dat staat er dan weer bij. Uw overgrootvader... Ja. was de bekende politicus van het CHU. Klopt. Ja, dat leek mij altijd heel mooi. Want ik ben in het begin al heel aan het begin lid geworden van D66. Echt uh, bij de oprichting geweest. De insteek was toen om de christelijke partijen te laten ontploffen. Het is op een hele andere manier gelopen dan je toen voor ogen stond. Maar dat leek me wel mooi. Om dan als achterkleinkind de partij die jouw overgrootvader heeft opgericht, te laten ontploffen. Waarom? Eh, omdat je natuurlijk als volgende generatie... in zekere zin in de contramine gaat. Maar er zijn talloze manieren waarin... Ja, hallo, Mieps. Ja, moet je horen. Ja, het is misschien... Ik overval je hier misschien mee. Um... Ik heb namelijk iemand uh, bij mij die een radioreportage aan het maken is. En uh, die moet geen maand klaar zijn. Professor meester Dr. Jacqueline de savenin lohman was in haar werkzame leven onder meer jurist en hoogleraar sociale hulpverlening en andragogie. In 1975 verscheen haar dissertatie Kwaad dat mag en heeft ze ook tal van maatschappelijke functies vervuld. Onder andere was dat het eerste Kamerlidmaatschap voor D66. In 1990 werd ze voor haar vele werk officier in de Orde van Oranje Nassau. De laatste zes jaar heeft ze haar roer helemaal omgegooid en is ze nu cabaretière. Na haar programma's Tijd van Leven en Time Out... heeft ze nu voor jong en oud samen met haar vaste pianist en componist Bam Komijs... haar derde programma Dwaalicht. Ik ging met haar mee voor een oriënterend gesprek naar Maastricht... waar ze binnenkort een voorstelling gaat geven. Wij zijn nu op weg naar Maastricht... Eh, om eh, iemand te ontmoeten die mijn show wil inhuren... Zij werkt bij een uh, RIAG, zo'n GGZ-instituut. Ik heb haar nog nooit ontmoet, ik ken haar niet. Uh, ze had een interview in de Volkskrant gelezen. Ik heb nogal wat publiciteit gehad. Maar nu wil ik met deze mevrouw wil ik gaan uh, praten. En ook kijken hoe het zaaltje eruit ziet. En doe je dat altijd? Bij elk optreden? Ja. ja. Oh, dat is Born. Daar ja. hebben we ook een optreden. Gietje, is dat zo ver weg? Heel echt. Jeetje, Bina. Ik weet niet of ik daar eerst naar de zaal ga kijken. hoor. Dat, uh... En het is al in oktober dit jaar. Okay. En, en wanneer is het programma wat je nu, waar je dat nu uh, gaat, uh... in Maastricht gaat kijken? Ik dacht 3 april. Okay. Dus ik heb 27 maart Diligentia. Dat is dan voor mij ook spannend omdat het in een grote zaal is. Uh, omdat mijn kleine zaaltjes moest ik afzeggen... in verband met dat ongeluk, fietsongeluk... En nou heb ik dus, hebben ze geregeld dat ik dan niet drie keer in pepijn in Den Haag, maar dat ik één keer in diligentie, ja, daar kunnen 350 mensen in. Dus dat, nou, dat is nog niet uitverkocht, maar 300 zijn er al, heb ik begrepen. Dus dat gaat ook wel goed. En ik vind ook de tijd verandert zo snel dat ik heb iedere keer weer een ander thema waar ik iets mee zou willen doen. Ja, en ik leef niet meer zo lang. Dus dan denk ik, nou moet ik ophouden, want dan komt er weer ruimte... Om, om weer nieuwe dingen te gaan maken. Dus als zij mij nou, ik heb gezegd tot 2013 voorjaar... en daarna wil ik weer eh, op sabbatical. Oké, okay, en schrijven dus, en nadenken. Ja, ja cursusjes volgen, leuke dingen doen. Eh. Ik heb natuurlijk, heb ik je niet laten zien, ik heb wel schriftjes... maar ik heb ook een map met knipsels uit de krant kan je ook voortdurend inspiratie in vinden. Dus dan haal je die map tevoorschijn en dan ga je weer eens even die knipsels... en dan ligt je meestal echt wel te grinniken over die rare dingen die er allemaal gebeuren. Ja. ja. Humor heb je wel, hè? Denk Gelukkig ik. wel, ja. Ja. Je gaat een dagje stappen, gratis reizen, niks betaald. Op de weg terug uit Groningen, de laatste trein gehaald... Oh ja, dat kun je hopen, want je hoort opeens heel luid. Als gevolg van een wisselstoornis vallen alle treinen uit. En dan weet je, het komt allemaal wel goed. Het komt allemaal wel goed. Kan wel even duren en ik weet niet hoe het moet. Ik merkte dus dat ik, dat ik inderdaad, uh, ja, ik was natuurlijk al een figuur voor bruiloft en partijen om het lied te maken. Maar dan zit je altijd met een gebruikte wijs. En doordat ik met Jan Corti in aanraking kwam... en daar een aantal workshops ging volgen... hij is economieleraar geweest en heeft een switch in zijn leven gemaakt. En daar heeft hij zijn werk van gemaakt. Ik ben Jan Corti. En wat doet Jan Corti? Jan Corti is... Um heeft heel lang nagedacht over hoe hij nou zijn werk moest noemen. Maar uiteindelijk dacht ik, wat ik eigenlijk altijd doe is... ik ben bezig met mensen om hun stemvrijheid te laten klinken. Dus de laatste jaren noem ik mijzelf stembevrijder. Dus zingen is, zingen is zoiets natuurlijks voor de mens. Um, maar daar hebben we wel in onze cultuur van alles opgezet... allerlei normen waaraan dat zou moeten voldoen... waardoor er veel mensen zijn gaan denken, dat kan ik niet... Nou, ik geloof daar niks van. Zingen is eigenlijk een volstrekt natuurlijk gegeven. Um, iedereen kan zingen. En dat, dat gaat dus het beste als je het op een, op een natuurlijke manier doet. Wie heeft haar op het idee gebracht om een cabaretprogramma te gaan doen op een gegeven moment? Want de wetenschap ja. was toen al voor een deel de rug ja. toegekeerd. Ja. Op een gegeven moment kwam ik ook achter dat zij dus hoogleraar was en, en senator was. Ik dacht, van, dat is toch wel apart dat zo iemand hier dan komt en wat zal het dan voor iemand zijn? Nou ja, en het was ook meteen duidelijk, zij was ook apart. Maar zij viel ook op door een bepaalde mate van, wat ze natuurlijk nog steeds doet... Zij heeft zo'n zo um, zo eigenheid. Um, ik kon ook meteen lachen met haar. Het was ook wel duidelijk dat er niet alleen maar gelachen zou worden... Want het was ook meteen duidelijk dat er ook tranen waren, zeg maar. Die, dat die, niet dat die altijd zo makkelijk stroomde, daar gaat het niet eens om. Maar wel dat er... Je kon ook zien dat ze helemaal niet per se een makkelijk leven had of gehad had. Maar er was... Er was ook altijd weer een punt waarop er een soort humor bij kwam kijken... die niet bedoeld was om iets opzij te zetten... Dus het was ook oprecht weer. Er werd gewoon weer een laag humor aangeboord. Dus ze is steeds dichter gekomen bij, bij wat er harder in geeft. Maar ja, het vergt ook gewoon moed om het te doen. Dus toen zij daar voor het eerst op dat toneel ging staan, en ik zat daar in die zaal te kijken. Ja, ik zat natuurlijk plaatsgevangen heel trots te wezen. Je bent op tijd gemeld in het juiste ziekenhuis. nuchter en je darmen leeg. In je billen zit een buis. Dan hoor je ze vertellen. De computer ging op tilt. Mevrouw, we zullen bellen. En je wordt uit bed getild. En dan vraag je, komt het allemaal wel goed? Ja, het komt allemaal wel goed. Het komt allemaal wel goed. Het kan wel even duren en ik weet niet hoe het moet... maar het komt allemaal wel goed. En wanneer uh, heb je je man ontmoet? toen? Dat was al toen al vrij snel, in de jaren zestig. Oké, okay. dus getrouwd op een gegeven moment. Ja. Drie kinderen gekregen met hem. Maar die advocatuur heb ik aan huis, ben ik die blijven uitoefenen. Want dat kan je. Dat, dat was heel belangrijk. Ik had, goddank, op een gegeven moment mijn stagebriefje... En ik weet nog, dan ja, tussen de luiers, want je moest alles zelf tikken. En uh, ik had dan ook wel een kamer om een cliënten te ontvangen... en die, die moesten wel met hun hoofd door, <laughs> door het wasrek wat over het trappengat hing. <laughs> maar ik vonden dat ook wel best. Maar ik vond het wel belangrijk om, al is het maar 15 procent... vond een gezin heel belangrijk, maar... Ik wou altijd blijven werken. Mijn moeder had dat niet gedaan. Je had natuurlijk een hele andere wereld, leefde die, maar dat had mij benauwd. Dat wij waren haar leven. Ik wou niet uh, mijn kinderen daarmee belasten. Ik wou een eigen leven hebben. Dat is redelijk gelukt, geloof en dat ik. Dat is redelijk goed gelukt. Ja, dat is een van de weinige... Kijk, een heleboel beslissingen neem je en dat, dat pakt heel anders uit dan je denkt... Nou, hier, dit weet ik echt, het is wel een Bewuste beslissing. Bewuste keuze ook geweest. Ja. En mijn Ik heb ook een man toch wel gekozen. Of Hij wou mij heel graag, maar dat vond ik belangrijk. Een man moet mij heel graag willen. Ik ga niet achter iemand aanlopen. Maar waar ik ook de ruimte zou houden om mijn eigen dingen te en doen. En dat kon? En dat kon. Toch is het huwelijk beëindigd. Ja. Is daar een bepaalde reden voor... Ja, dan krijg je ook weer zoiets. Daar vind je rationele antwoorden op. Laat ik het daarbij houden. Ja. Dus eigenlijk wilde je dat zelf helemaal niet? Nee, ik rekende er helemaal niet mee. Maar ik denk ook wel, dat is ook wel een van mijn filosofietjes geworden... dat je enorm door de tijd beïnvloed wordt. In de jaren zestig... Toen ons gezin groeide en mijn man journalist, ik advocaat... Uh, dat was een heerlijke tijd, we beïnvloeden elkaar. Uh, we hadden goeie gesprekken, dezelfde vrienden enzovoort. enzovoort. De jaren zeventig ging nog een tijdje door, maar de jaren tachtig... Uh, ja, we zitten nu in een echte crisis. Maar voor een aantal groepen is de jaren tachtig ook een crisis geweest. Ik was toen inmiddels hoogleraar geworden in Amsterdam bij de andere archeologie, maar die hele, het hele, hele vak werd opgeheven. En mijn man, die, zat, uh, die was hoofd op de Haarse krant. Die moest mensen gaan ontslaan. Uh, ik weet nog dat er ook wel druk op je werd uitgeoefend. Joh, jij bezet een baan en je kinderen hebben geen werk. Je moet je eigenlijk terugtrekken. Dat leefde toen heel erg. Ik hoor er nu niet zoveel van. Dus die tijd die beïnvloed je ook. En daar reageer je uh, op verschillende manieren op. Kijk, de een wil overleven. Mijn voormalige, mijn ex zeg ik wel eens. Die heeft er gezocht in een andere relatie. En daar weer iets nieuws. Want dit benauwd, of dit, dit is een moeilijke periode. En ja... Daar kun je op verschillende manieren op reageren. Ja, maar samen praten daarover ging dus niet. In. Nee. Ik heb het geprobeerd, hè? maar hij wou het niet. En ja, dat, dat, dat zit in zijn karakter. Maar, dus daar wil ik liever niet te veel op ingaan. Oh, dan krijg je nog even die leuke vriendjes, dat vind ik een leuke ja. vriendjes van vroeger. Waarom je voor de thee die ene beker kiest, niet die met die ballen en niet die met die bloemen, maar die beker met de barst is de beker die maakt dat je even van de wereld, deze wereld afraakt, in herinnering, herinnering jezelf verliest. Want dat vriendje van vroeger was de man die altijd om die ene beker vroeg: 's ochtends bij het bij Met de krant op zijn knieën en een ooglid half dicht. Lekker leuteren leute, over een bericht. En in die jaren zestig, ja, achteraf begrijp ik het niet, maar ik had ook een rubriek voor de krant. Ik heb D66 helpen oprichten, MVM, de Cornet Liga. Um, dus ik was heel actief. Maar toen ben ik ook nog gaan promoveren. Ja, dat was eigenlijk idioot. Maar ik wou reflecteren op die tijd. Ik dacht, jezus, dit is het strafrecht. Hè? Daar werd ik mee geconfronteerd. En de titel van mijn proefschrift was Kwaad dat mag? Met een vraagteken. Strafrechtspleging tussen traditie en vernieuwing. Dus dat was ook eigenlijk een tijd waarin je dacht. dat hele strafrecht is eigenlijk een soort ritueel. Dan worden een aantal mensen gevangen, maar een heleboel problemen worden buiten het strafrecht opgelost. En waar wordt dat dan al opgelost? Nou, omdat de mensen zelf oplossingen vinden. Mijn naam is uh, Theo Schuit. Ik ben hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ken Jacqueline Savornie-Lohman als een speciale vrouw. En wel, zij gaf uh, college aan de UvA, ik gaf college aan de VU. En ze vroeg mij of ik een boek wat ze aan het schrijven was... wilde uh, nakijken wat ik ervan vond. Dat boek heet Doe Wel en Zie Om. En uh, maatschappelijke hulpverlening in relatie tot het recht. Dat heb ik gedaan toen ik in... Uh, de Bourgogne zelf ook aan het werk was. Toen ik dat boek gelezen had, was ik zo enthousiast... dat ik daar in de Bourgogne een fles champagne heb gekocht. Ik ben teruggereden naar Amsterdam... En om op tijd te zijn voor een vergadering met haar collega's van de UvA... over uh, dat boek, want dat zou ook door andere collega's worden gelezen. Nou, dat ging weer typisch op de wetenschappelijke manier. Iedereen had er op en aanmerkingen over... de hele heerlijke wetenschappelijke kritiek. Het deugt natuurlijk van geen kanten... En dat ging zo pakweg een kwartier, ging dat zo door. Toen zei ik, heren en dames, stop even. Toen haalde ik mijn fles champagne uit mijn tas, zette die op tafel... en sprak de woorden, dit is een boek dat je raakt. Dit is een fantastisch boek. It hits you in the eye en het raakt je in je hart. Want wat is en was de boodschap in dat boek al van Jacqueline? Die boodschap is dat we hebben een prachtige verzorgingstaat. En die verzorgingstaat, daar mogen we trots op zijn. Een van die kenmerken van die verzorgingsstaat van ons is dat, of je nou protestant bent of katholiek, als je bijstand nodig hebt, kijken ze niet naar je geloof. Iedereen heeft zonder aanzien des persoons recht op een bepaalde bestaanszekerheid. En wat is de visie en is de boodschap van Jacqueline in haar wetenschappelijk werk dat het een heel groot goed is, maar dat je eh, dat het ook door kan slaan, dat de balans een beetje weg is, dat je als je altijd zonder aanzien des persoons werkt dat het soms wel eens heel belangrijk is bij bepaalde vakken... om eens een persoon aan te kijken met aanzien des persoons. Neem bijvoorbeeld eens een verpleegkundige die in een bed kijkt... in plaats van in een dossier. Neem een politieman die zelf een straatsrelletje oplost... zonder dat hij gelijk de ME belt. Uh, neem een onderwijzer die doorheeft als er een kind in de klas zit... die niet gegeten heeft of waar thuis moeilijkheden zijn... zonder dat er gelijk weer een beleid opgemaakt moet worden. Dat is eigenlijk de boodschap. Was het in dat boek, dat vond ik het mooie. En is het nog steeds van Jacqueline. En als ik uh, terugkijk, uh, het boek wat ze geschreven heeft... Doe wel eens hier om, was juist in de periode dat de scheiding liep. Dus voor haar is het ook een, uh, laat zeggen, een uiting geweest om uh, iets te doen... Om, daar, uh, om over die emotionele problemen heen te komen. Uh, ik geloof heel erg in de uitspraak van Godfried Bomans: Humor is verstild leed. Uh, nou, dat, dat is ook juist. Ik denk dat iedereen heeft zo uh, vreselijke ervaringen in zijn of haar leven. Uh, of je een kind verliest, of uh, familieleden, of een partner... dat kan iedereen overkomen. De kracht van mensen is dat ze die energie ook weten aan te wenden... die daarmee gepaard gaat in creativiteit. En sinds die tijd zijn we altijd met elkaar in contact gebleven. Heb je zelf ook een verleden als cabaretman? Uh, nou, ik ben ook niet de doorsnee hoogleraar, kan ik zeggen. En daarom kunnen Jacqueline en ik het wel redelijk goed met elkaar vinden. Uh, maar in het verleden had ik zelf inderdaad een band... en een feestorganisatie die heette Corrupta BV. En ik heb nog een tijdje een trouwbedrijfje gehad. Dan uh, zei ik op mijn werk in de staf, ik moet even een trouwtje rijden. Dan had ik een oude trouwauto, dan zet ik een pet op... en dan uh, ga ik door Amsterdam rijden met een bruidspaar. Nou, dat is een belevenis op zich, kan ik u uh, verzekeren. Ja. Dus dat kon allemaal binnen de vuur. Oh ja, binnen de VU kan veel. Als je maar zorgt dat je ook laat zien dat je heel hard en serieus werkt. En dat is het aardige van wetenschap. Het aardige van wetenschap is dat je toch daar de vrijheid hebt. Ik bedoel, zondagmorgen zit je ook te schrijven en, uh, en vrijdagavond ook. Maar je hebt ook de vrijheid om op woensdagmiddag te zeggen ik ga een trouwtje rijden. Wij moeten leren de education permanent. Wij gaan naar een congres. Congres, congres, parkeergarage, parkeergarage. Parkeergarage, rij, rij, centrum parkeergarage, plek, plek zoeken, plek onthouden. En 386, 386, lift, lift naar boven, rij, rij, jas, jas, rij, rij, rij. Nummertje, nummertje niet kwijtraken, nummertje onthouden. Rij, badge, badge, tasje, badge, tasje, zaal, Rembrandtzaal, Rembrandtzaal. Voorin of achterin? Voorin of voor achterin? Voorin, voorin. Geluid, geluid werkt niet. Zoom, zoom. Geluid werkt niet. Voorzitter, ken ik die? Voorzitter, ken ik niet. PowerPoint. PowerPoint. Gaat het over? Ging het over? Pauze, koffie, koffie, koffie. Rij, rij. Hoe gaat het met jou? Bekende, bekende. Hoe gaat het met jou? Waar gaat het over? Ging het over? Hoe gaat het over? Ging het over? Zaal, Rembrandt, zaal. Voorin, achterin, voorin, voorin. Voorzitter, ken ik niet. Voorzitter, ken ik niet. Zoom, zoom, zoom, zoom. Geluid werkt niet. Powerpoint, powerpoint. Gaat het over, ging het over, gaat het over, ging het over. Had over, ging het over. Lunch, lunch, lunch. Klef, roodje, klef. Rij, rij. Bekende, bekende. Gaat met jou, Ga met jou, ga met jou. Gaat over, ging het over? Gaat over, ging het over? Workshop, workshop, ander gebouw, andere zaal, andere, ander gebouw. Naar boven, naar boven, naar boven. Kamer, kamer, kamer, kamer. 13, 5, 13, 5. Bekende, bekende, bekende, bekende. Gaat over, ging het over, ga het over, ging het over? Het is nu het derde programma waar je mee bezig bent. Je bent nu zes jaar... Bezig met het cabaret. Ja. Je hebt de wetenschap een, voor een groot deel losgelaten. Je doet nog ja. wel wat, heb ik begrepen. Nou, ik doe alleen de scriptiebegeleiding. Want ik heb dus inderdaad, uh, toen, toen ik ophield, ook voor Verwee om onderzoek te doen: wat kan ik wel. Hè? Liever niet uh, in een buurthuis koffie schenken. Ben ik niet zo sterk in, ik borst altijd. Maar uh, dus ik denk, ja, ik kan heel goed mensen die vastgelopen zijn uh, een duwtje geven. En uh, en dat loopt goed. Dat, dat moet ook niet te veel worden, maar dat een beetje met mond op mond. En via mijn website krijg ik dan wel een aantal weer van die jongens, vaak sinds jongens, die echt vastgelopen zijn, weer een duwtje geven. Over dat hoofdstuk van de affaire in Context... heb ik het al wel eventjes uh, uitgeschreven. Ja. Wat ik daarin wil zetten. Dus al weet je, zeg maar wel... die summary alleen dan niet uitgewerkt. Of uh, uitgetikt. Wacht even. Um, ik, we zijn eigenlijk achter, hè? Ja, zeker. En uh, je hebt zo'n prachtig materiaal. Uh, ja. Je kan ook schrijven. Maar... Um... Er moet gewoon A, B, C nu geproduceerd worden. Ja. Anders dan, ik vind het ook een leuk onderwerp en ik vind het ook gezellig leuk om met je te praten. Nee, maar ik ben wel outputgericht. Ja. Dus, hoe gaan we dat doen? Nou, het lijkt mij misschien handig dat we gewoon elke week een keer afspreken. Alright. Jij bent Hugo en je bent hier bij Jacqueline. Wat, wat doe je precies? Ik werk aan mijn scriptie over een socioloog, Arie Jan-Nicolaas den Hollander. En uh, daar heb ik een tijdje een beetje mee uh, in de knoop gezeten. En zij helpt mij nu met het, uh, de geboorte. Je kon er niet mee verder? Nee, het, uh, ik uh, zag het uh, niet meer helemaal zitten. Nee. En dat is een scriptie? Ja. Voor welke studie? voor een master uh, uh, geschiedenis. Wat vind je de kracht van haar? Uh, ze heeft uh, veel energie, zeker voor een uh, 70 plusser en uh, is enthousiast en uh, kan ook wel goed uh, aangeven als ze denkt van, nou dat uh, lijkt mij uh, te ver van uh, uh, de essentie uh, afwijken. Okay. Dus uh, ze kan ook goed uh, aangeven wat uh, relevant is en wat uh, niet relevant is. En wanneer kan ik dat dan krijgen? Dat ik er even bijvoorbeeld die dinsdag goed naar kan kijken. Als je het nou maandagavond toestuurt. Of dinsdagochtend, uiterlijk. Ja. Goed. Dinsdagochtend is ook nog goed. Ja. Ja? Ja. ja. Nou dan, dan we... voor je verjaardag, hè? Is de zaak rond? Ja. Dat was 12 april, zei je dat? 12 april, ja. ja. Goed. Ja. Oké, okay. tot ziens maar weer. Ja, goed. Tot volgende week dan. Ja. En dan weet je, het komt allemaal wel goed. Het komt allemaal wel goed. Het kan wel even duren en ik weet niet hoe het moet. Het komt allemaal wel goed. Bij mij gaat het meestal zo dat ik uh, de tekst heb... en daar komt vanzelf een melodie bij... Uh, want een taal is muziek, in zekere zin. En maar als ik dus een vertellend iets heb, of ik heb tussencoupletjes... Uh, dan ga ik naar Bam, die ook componist is. Uh, en die ook zangcursussen, liedjes, schrijfcursussen geeft, enzovoort, enzovoort. En die maakt daar dan een melodie bij. Ik ben Bam Komeis en uh, ik ben... Pianist, dus partner in de programma's van Jacqueline. En al vanaf het begin, al vanaf het eerste programma. We zijn nu aan het derde. Dat is ongeveer zes jaar geleden, toen je startte. Dat geloof ik wel, ja. ja. ja. Je kent haar, denk ik, goed. Ja, natuurlijk, ik ken haar heel goed. En uh, wij hebben altijd heel veel plezier. Een hele uh, snelle, snel werkende geest... waarin ze ook heel veel sprongen maakt. Uh, ook associatieve sprongen. Dus je moet er echt bij blijven als publiek. Maar ook als je met haar aan het werk bent. En uh, nou, dat maakt het voor mij extra leuk. Ik heb er verschrikkelijk veel schrik in. Merk je nou dat ze 78 is? Uh, waaraan zou ik dat moeten merken? Dat vraag ik jou. <laughs> ik uh, ik ja, kan me nee, voorstellen goed, uh... dat haar levenswijsheid... In, in het programma gaat zitten. In die zin wel... En voor de rest denk ik dat uh, qua energiedoortastendheid... Uh, snelheid van handelen en van denken en dergelijke... Uh, dat er veel vijftigers zijn die daar jaloers op mogen zijn. Ik heb geleerd, als je onderwijs geeft... Dan richt je op degene die slecht oplet. Daar richt ik me op. Die wil ik erbij hebben. En desnoods spreek ik ze in de pauze aan. Bij cabaret moet je richten op degene die geniet, want die voedt jou. En in het begin deed ik dat niet. En ik ben wel eens ingehuurd in Brussel in een kasteel en dat was overdag en er was een groot raam. En er zaten wat mensen bij dat raam. die gingen uit dat raam zitten kijken. En ik dacht, hoe hou ik die er nou bij, weet je? Dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet gewoon kijken naar... Al is er maar één iemand op de eerste rij die het geweldig vindt... dan krijg je zelfvertrouwen en, en dan groeien. En, en dan komt de rest er ook wel goed. Je richt je dus op mensen die het leuk vinden, die ervan genieten. Daar krijg je jezelf ook weer energie van. Dat heb ik geleerd. Ja, ja. Dat... absoluut. Oké, okay. er zijn dus dingen wel die je hebt moeten leren. Ja... Ja, Om in dat ja. theater te ja. kunnen staan. dat maar heb ik geleerd hoor. Ja. Nou, ik wil even kijken of ik een versterker nodig heb. Dat is gewoon belangrijk. En ik, ja, Corinne die vroeg al, ga je altijd kijken? Ja, ik ga altijd kijken. Ja. We mogen binnenkomen. Zo, dat is een uh, grote zaal Hoeveel mensen kunnen hier? 100? 130 man, zoiets. Ja. Zo. Uh, nou, ik heb geleerd dat je je nooit druk moet maken om dingen die niet lukken. En, uh, dus ik, ik zat toen te kijken, dat gordijn gaat, uh, gaat niet open. En Bam is cool, hè? die speelt al door. Ja, ik moest dan op een trapje gaan staan. Die speelde die eerste stroven en uh, dus ik denk, ik doe het zelf al even. Dus ik trok dat gordijn op, maar het viel naar beneden. Dus toen heb ik er een plank tegen aangeheist. Toen stond er, was er net een volkskrantredactrice in de zaal. Die heeft het allemaal opgenomen en op internet van de volkskrant gezet. Stel dat ik boos was geworden. Ja. Dan had je geen verhaal gehad. En nee. die dacht dat erbij, hoor. Die ja. vond het geweldig begin. Ja. Ik hoop dat we dat hier niet nodig hebben. Ja. Uh, is hier een gordijn? Het is wel een boodschap die ik ook in het werk kan gebruiken, natuurlijk. Ik werk bij de RIAG als psycholoog-psychotherapeut. En dat werk stopt nu? In zekere zin, ja, bij de RIAG wel. Maar ik word 65. En en dan moet het dan moest. Dat moet nog, ja. Ja, dan ja. zie je ook een lange ja. Doorwerken. Ja. Dat heb ik ook gewoon gedaan. Stop. Ja. ja, maar dat was het ook. Ik was, ik was aan het nadenken van... Uh, wat vind ik nou leuk om te doen met mijn afscheid. En om, ik was het hele jaar bezig met wat betekent dat nou om met pensioen te gaan. En, nou, dat riep bij mij zoveel vragen op. Ik denk, ik ga iemand zoeken die zich daar wetenschappelijk in verdiept heeft... en die laat ik een lezing geven. En toen had ik op een zaterdag de Volkskrant in handen... en er stond een interview met Jacqueline. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, maar deze mevrouw die brengt in praktijk... Waar, waar ik eigenlijk over aan het nadenken ben. Ja, ja. En het ja. is ook een thema in, in, in, je, in je liedjes en in je sketches, ja. dacht ik. Ik denk, nou, dan zou ik dat leuk vinden... om een uh, cabaret cadeau te doen aan mijn collega's. Ja. En zo is het gekomen. Ja, leuk. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld een grapje, en dat doet het altijd goed. Dat stop ik dan wel weer in mijn liedjesprogramma. Dat heb ik van Theo Schuit die hoogleraar, die collega van mij, die zat bij een afdeling gerontologie... en daar worden de grofste grappen gemaakt. Dus eh, dan vertel ik dus van, ja, ik heb een eh, vriend, die is advocaat... en die kreeg een ouder echtpaar bij zich, een jaar of, ja, tachtig plus, zeg maar. Misschien wel 90 plus. Die wilde gaan scheiden. Hij zegt, nou, kun ik voor u regelen, geen enkel probleem tegenwoordig, we hebben... Eh, ja, het CDA wil de verzoenkamer weer gaan instellen. Maar goed, op het ogenblik gaat dat heel makkelijk. kan ik doen? Maar moet u mij toch eens vertellen? Waarom heeft u nu zo lang gewacht? Ja, we wilden wachten tot de kinderen overleden zijn. Die doen het altijd echt Ja, Jij vindt het wel leuk. <lacht> nou ja, ik vind het zelf ook nog wel leuk. Een hersenonderzoek heeft duidelijk gemaakt... als je kijkt naar bewegen, heeft dezelfde effect... Dus blijf rustig zitten. Nou, zo zeur ik nog een beetje door. Ja. En dan ga ik, ja, ik ga bewegen, ga zwemmen in Vinkerveen. het is me echt overkomen dat ik daar op een verkeerde terecht kwam en dacht, ik ga over land teruglopen. En toen de weg ben kwijtgeraakt en op een asfaltweg terecht kwam met ook In badpak. Een <laughs> zwempak heeft dan zo'n grote inkeping, weet je. Dan heb je opeens zo'n witte dij, dus dan denk ik, Hans over. Of... Nou ja, goed, dat werk ik lekker uit. En... Dat eindigde ook zo dat ik uiteindelijk op een dijkje was. Toen hoorde ik een stem achter me. Hello, beauty, what can I do for you? Nou, dat is zo geweldig. Dat blijft gewoon hangen. Daar geef ik geen ja. commentaar meer op. Dan zing ik alleen maar pak het stralend hè? Dan Je voelde je zo vies en klein en oud en onmogelijk... en misschien object om opgesloten te worden. Hè? Verwarde vrouw aangetroffen op de A2. Ja. Ik zag het voor me. En opeens zegt zo iemand... Hello, beauty, what can I do for you? En dat was echt dus? Dat, dat was... was echt zo. Ook oh, dacht je bedenkt dat? Nee. Nee, ik, het, alles wat ik vertel... Ja, fantasieer ook wel wat. Het eindigt op het gegeven moment dat ik vertel over mijn brand... Ik heb een brand gehad, wat heel ingrijpend is in je eigen huis. Ja. En uh, dat gaat midden in een lied over uh, wat een optimistisch lied is. van: uh, Het komt allemaal wel goed, mag de zaal helemaal meezingen. Helemaal lekker meezingen, allemaal onzin. En dan komt het allemaal wel goed. Maar dan op een gegeven moment, ja, maar dit is serieus. Dus dan, kom ik, dan, dan zing ik... Uh, je staat een ei te bakken en opeens hoor je een klap. Een kaars is omgevallen. Nee... Dit keer is het geen grap. En ik woon naast de moskee, even verderop. En ik lag op die stoep, ik had mijn voet verrekt. En iedereen was bezig met die brand. En een politieagent kwam voorbij met mijn kat in de armen. En... Maar niemand trok zich wat van mij aan. En toen kwam er een man uit, die kwam van de moskee. Het was zaterdagochtend vroeg. En die... Ik zei maar, wat is er met u gebeurd, mevrouw? Wat kan ik voor u doen? En zo. En de, ja, ik ben een Hij zei niet, stom, oud wijf, dat je die kaars hebt gebrand. Maar hij zei, kaarsjes zijn mooi in de moskee. Dat is ook echt gebeurd. In de moskee hebben wij ook kaarsjes, maar kaarsjes zijn gevaarlijk, mevrouw. En die hielp me zo overeind. Wat spelen en dat vind ik zo fantastisch. Dan hoor je die zaal zo En hier in Dwa ligt, uh, ja, dan ga ik met mijn lichtje op, neem ik afscheid en uh, hoop ook met een bemoedigend eindwoord. Ja. Wie het weet, die mag het zeggen, in welk graf ik straks ga leggen. Lig ik helemaal alleen? Of zijn er mensen om me heen? Heb ik wel ruimte voor mijn tenen? Lig ik daar op mijn gemak? Heeft mijn kist wel een schuifdak? Don't worry, we're not in a hurry. Blijf bewegen, is een plicht. Houd dit waallicht goed in zicht Want voor jullie allemaal Eindigt hiermee dit verhaal Als het licht niet meer gaat schijnen En dit showtje gaat verdwijnen Zelfs deze lichtstraal stil verzinkt En de piano niet meer klinkt Weet dan, ja weet dan Dat je hart nog ZINGT Het is fantastisch dat we deze periode in het licht staan en iets mogen insnuiven van het kosmisch gebeuren wat natuurlijk niet te vatten is dat is fantastisch en ja, het lijkt me wonderlijk dat dat ophoudt... het moment dat jij je ogen dicht doet. Het gaat door. En ja, daar heb jij een periode iets van mee mogen maken. Dat vind ik wel geweldig. Ja, het komt allemaal wel goed. Het werd gemaakt door Corine van der Hoever Techniek... Arno Peters, eindredactie, Ottoline Rijks. En het werd gemaakt voor de NTR. Je richt op degene die het leuk vindt, die ervan geniet... dat lijkt me een hele goede les. Want dan volgt de rest vanzelf ook wel. Ik bijvoorbeeld, ik richt mij nu ook niet... dat de mensen die ergens de radio op de achtergrond hebben staan. Nee, ik richt me tot u, luisteraars, dat, dat u, u die luistert, u die luistert en denkt... ik wil die Jacqueline Savonin Loman ook wel eens even live aanschouwen. Dat kan. 27 maart, dan treedt zij op in Theater de, Diligentia de Den Haag. Theater Diligentia te Den Haag. En er zijn nog enkele kaarten voor beschikbaar, dat ook nog. En u kunt alles nalezen overigens over haar op Je de Savonin met A L O H. W. Ik ben helemaal van slag door, die, door, de, door dit showtje, Je de Savonin Ik ben ontzettend benieuwd hoe het verder gaat met haar carrière. Zij was in 2009, Jacqueline Lavonin Loman. Die was in 2009 bij de Wereld Draait door. En daarna kreeg ze heel veel verzoeken en daar werd ze zo zenuwachtig van... dat ze gelijk op haar site gezet had... ik neem nu even een sabbatical year op. Maar dat doet ze nu niet meer. Ze overweegt zelfs een impresariaat te nemen... nu het nog kan en meer voorstellingen te gaan geven. En als het goed is, is zij 97 als zij 25 jaar in het vak zit. En dat gaan wij vieren, absoluut. Moet je nagaan, zeg, dan ben ik dus pas... Dan ben ik 65, ben ik dus nog 13 jaar jonger dan ze nu is. En dan hebben ze het over doorwerken tot, tot je 67 zegt. Maar ze vindt, het, ze vindt het niet echt werk, maar werk is het natuurlijk wel. Het is werk, maar het is wel ongelooflijk leuk werk. Het is tijd, dames en heren, voor een nieuwe staat. Als je het over... ...onze Oosterbuur hebt, dan heb je het altijd over Duitsland... ...maar we hebben nog een heel klein Oosterbuurtje. Het ligt vlak buiten Koevoorden. En het meet slechts een paar honderd vierkante meter. En het heet Eurostaten. Eurostaten met A-E. Maar helaas, Eurostaten wordt niet erkend door de buren. Sterker nog, de buren treden haar soevereiniteit met laarzen. Beide buren, zowel Duitsland als Nederland, doen dat. Wij gaan een paar maanden terug in de tijd. Toen de eerste twee inwoners zich net hadden gevestigd... in een Mongoolse steppentent. Die hadden ze strategisch opgesteld. Middenin een grensoverschrijdend businesspark. Ah, ah, ah. Je hebt alles prima. Dag, nou, ik ben Theo Lalleman. En dat is uh, Hubertus' kind. Niet schudden. Willen... Wat hier gebeurt, Kukken. we hebben een vrijstaat uitgeroepen. Dat is officieel gebeurd met een geboortedag van de Vrijstaat. We hebben dus een ultimatum gestuurd naar de Nederlandse en Duitse autoriteiten... om aan te tonen van wie het nu eigenlijk is. En dat konden ze niet, dus nu is het van ons. En hoe heet het? Uh, Eurostaten. En een beetje deftig met AE. Eurostaten. <laughs> en uh, die kant van de tent, een paar centimeter buiten de tent is Duitsland... en daar een meter achter de tent begint Nederland... Dit is een mooie actie. Hè? Dit is aan het licht gekomen door een onteigeningsaffaire. De familie Beukenveld, een familie hier uit de buurt, die had hier land aan weerszijde van de grens. Vroeger, dan heb ik het over honderden jaren geleden, liep hier een waterloop. En de grens volgde die waterloop. Die waterloop is inmiddels al bijna 100 jaar drooggevallen. Maar die grenspalen bleven aan weerskanten van die waterloop staan. Die waterloop zelf, dus die zes meter en 465 meter lang, die is nooit in kadaster of in grondboeg opgenomen. Iedere meter in Nederland staat beschreven, maar dit niet. Dus de familie Beukenveld heeft voor die strook, die drooggevallen waterloop... nooit betaald gekregen. Wel aan Weerskanten, dat Europark hier, grensoverschrijdende bedrijventerrein. Maar die strook land is nooit aan de familie betaald... Hij kan wel aantonen dat hij 1,8 hectare, die rare lus, van de Duitse eigenaar aangekocht heeft. En dat hij door de Duitse autoriteiten maar voor 1,5 betaald is. Dus nu hebben we een onafhankelijke staat? Ja, we hebben een eigen... Met een aardige infrastructuur, want jullie staan midden op een fietspad. Het is dus van de Nederlandse of de Duitse autoriteit, ik weet niet wie, is dat inbreuk op onze soevereiniteit natuurlijk. Uh, wij hebben nooit gevraagd om dat aan te laten leggen. Zij hebben het over vreemd territorium, over onze staat, aangelegd. Dus zij zijn fout, wij niet. <totstuk> wij willen een... Uh... Kijk, je weet wat onze vlag is? Nee. Nou, dan pak ik even een stukje papier die het allemaal duidelijk maakt. Nou, wat zie je hier? Ik zeg het zelf maar. Dat is een mooie blauwe vlag, de Europese vlag. En wat zie je in het midden? Een klavertje vier. Nou, dat, uh, de boodschap is duidelijk. We zijn zeldzaam en we brengen geluk. Toch? En de grondwet en zo, en munten, geld. Uh, ja, uh, dat de hebben de we. De euro ook. ook? Nee, we hebben de guldenmark. De guldenmark. Ik heb hem niet hier, want uh, we staan hier toch een beetje provocerend en onveilig. Uh, we hebben op dit moment 60 burgers... Uitwoners, we hebben nog, ik ben de eerste, wij zijn de eerste inwoners en we hebben een zestigtal uitwoners. Dubbele paspoort, dubbele nationaliteit. Tot op het heden hebben we een Nederlands paspoort. En, ik maak me niet uit, al heb ik drie paspoorten. Ik ben wereldburger. Ik was Tot kort was ik uitwoner. Ik ben nog maar net inwoner. Maar dit is mijn certificaat dat ik recht heb om op Eurostaten te verblijven. Als ze het uitleggen begrijpen ze het wel. In eerste instantie gingen ze op de strepen staan... Zoals vanmorgen die twee Nederlandse politieagenten, die deden hier een inval. Ja, die gingen over de grens, fysiek, maar ook mentaal gingen ze over de grens, hoor. Nou, ik kan niet anders zeggen als onbeschofte honden. Jonge Nederlandse politieagenten die nou, een toon aansloegen... Al, nou, alsof zij uh, de boel omgedraaid hadden en de gestapo in de kriek waren, weet je wel. Dat, uh... Nee, echt waar, ze waren onbeschoft. Ja. Daar, daar was je bij. Dat, dat lieg ik niet... Want later ik is het... Niet uitlokken. Huh? Ik liep me niet uitlokken. Ik liep me niet uitlokken. Ik ook niet. Nee, wij, wij blijven gewoon rustig. We zeggen, meneer, neem uw contact op met uw burgemeester... en schrijf rustig een procesverbaal uit. Niets mee te maken, zeggen die agenten. Ik zeg, nou, het lijkt me wel, want dat is uw baas. He, met de burgemeester, het hoofd van de politie. Niks mee te maken. Over 11 uur ben je weg. 11 uur ben je weg. ik kom, ik kom. Over ja. Ja. Ik ben dat ja. te vertellen. Ja. <laughs> ik vergeet... Vergeet het niet. En dan was het eens. Ja, uh, ik wil dat het weg is. En je moet over een uur weg zijn. Elf uur moet het weg zijn. Zo niet, dan komen we met uh, krachtige middelen... halen wij het wel weg. Nou, deze tent, al heb je krachtige middelen... of je moet het opblazen... Daar is het niet weg, dan is het vernietigd. Maar met de beste wil... krijg ik die tent niet in een uur weg. Nou, ze gingen heel boos weg met ja. de deur slaan. De tijd dringt, het wordt 11 uur. Maar ook kwart over 11 en verder is niks meer geweest van de Nederlandse politie. Wij zijn het land met het grootste aantal uitwoners ter wereld. Want Nederland heeft dus 6,5 miljard min 16 miljoen. Wij hebben dus 6,5 miljard min 2. Dus wij zijn het land met het grootste aantal uitwoners ter wereld. Kijk, ieder normaal nuchterdenkend mens... die weet dat er rare dingen gebeuren tegenwoordig. En wat er tegenwoordig aan regeringen tot stand komt... komt op zulke rare manieren tot stand... dat je je afvraagt, hoe zijn die dan wel bezig? Dus we dachten, nou, al zetten we maar een klein voorbeeldje neer... dat het misschien ook anders kan, dan beginnen we hier... Want hier kunnen we het tenminste op. En de eigenaar van het terrein is daarmee eens. Die heeft het officieel zaterdag aan ons overgedragen. Al onze uitwoners, wij streven ernaar dat die een stukje consulaat van ons om zich heen krijgen. Een woonplek. Een consulaat of een ambassade is ons grondgebied in het buitenland. Hey. Ja, hey. Dus alle consuls samen. Ja, is toch een aardig Dat gebied ontplankt. wordt toch groter als jullie land zelf. Ja. En dat wordt grondwettelijk verdedigd door de Nederlandse overheid. Want een Nederlander mag niet zomaar ja, buiten het hek wat protesteren. Maar ze mogen niet het terrein oplopen. Dan worden ze letterlijk eraf geschoten. Door Nederlanders. Die gevolmachtigd zijn om te doden zelfs. Guten Tag. Je heer? Ik ben, heer Lallemann. Hebben ze iemand een paspoort of was daarbij. Een paspoort of identiteitskaart? Dat heb ik. Leur net. We zijn welkom om uh, een beetje te Ja, we waren schon daarin, maar, maar we mochten ja. oh, van de Nederlandse politie. Ihre ID ja, een gemengd optreden. Ja, dat kan hè. Wist u dat hier een vrijstaat was? Also, nee. heb je een paspoort? Ja. Het ja. zo, dat is so, das, uh, 6 meter breed. Ja. Bij die enteigning ja. van uh, dat land hier. Ja. Dat is niet bezahlt geworden. We hebben bewijs. In. Deutschem Staatsgebied. Ja. Ist doch das. Ja. Und Sie stehen zurzeit auf einem Radweg. Das heißt, Sie blockieren andere Verkehrsteilnehmer hier auf der Straße. fahren. Ja, die, das ist natürlich die nicht in Ordnung. Die ein auf Café in äh, ein und Sie Tag müssen mich bitte jetzt ja. ausreden lassen, das ist besser. Das ist, das, offizielle Seite. Äh, das ist jetzt die offizielle Seite, genau. Wir von der deutschen Polizei ja. in Niedersachsen fordern Sie jetzt auf, diesen Radweg unmittelbar freizumachen. Und zwar geben wir Ihnen die Zeit, bis morgen Mittag um 12 Uhr diesen Radweg zu räumen. Voor ja, ons is dat in orde. Ja. We hebben bewijsstukken. ik wil nu niet over de diskutieren. Sie discussiëren. Ze zijn op het Duitse Dat is so. mooi kloot en zo. Ja, we hebben allebei gelukkig nog een huis. We hebben het nog niet opgezet. Nou, ik, ik wou, kijk, Ze moet van het fietspad af. Verderop hebben we nog een stukje Eurostaten daar van de weg af. Daar zetten ah, we dat. We komen weer in Duitsland. is dat? Ja, De brief waar we het over hadden, even dat die, waar je over had. die morgen uitgereikt zou worden, ja. dat doen we even sneller, want we hebben hem nu al klaar. Hey. Dan krijgt u ook even een schriftelijke bevestiging van wat we net met elkaar besproken hebben. Ja. Hallo meneer. Dag. Hallo ja tegen ja, de handen en allemaal proberen kennis te stellen. Ja, ik heb een brief van de officier van justitie hier in de gemeente. ik krijg een brief van ons en oh, bij deze hebben we nu ook overhandigd. ik leg het ook even vast voor ons dat hij gekregen heeft. Hartstikke kort af. en er staat in wat wij denken en vinden. kindermaar. ja. Is het nou Duits of is het nou Nederlands? hier. Duits. Duits. Ja. is een brief van de gemeente. ja, maar wij zijn wel eigenaar van de grond. Ja, dat kan. Net zoals u ook in Duitsland een stukje grond kan kopen als privaat. Succes. Oké, okay. tjus. Dat is... Ze uh... willen ons weg hebben. Ze willen ons weg hebben. Ja, maar dat gaat ja. wel lukken, denk ik. Denk ik ook. Ik hoop het. Of niet. Dat uh... ja. Maakt me ook niet uit. Kijk, het enige wat er nu op zit... We hebben nu een zwart op wit papier waarin zij beweren eigenaar te zijn. En hier moeten we verder mee procederen om aan te tonen dat zij niet de eigenaar zijn. Nou, het enige hoop die wij hebben is dat we een of andere deskundige professor staatsrecht... zover kunnen krijgen dat hij deze zaak tot de grond uitzoekt. Want het is een staatkundige kwestie, in feite. Tot die ja? tijd zijn jullie in ballingschap. Ja, dus wij zijn nu eurostatus in ballingschap. De Palestijnen van Nederland. Ja, dat ja, klopt. Wij moeten nu dadelijk bij Wilders Asiel aan gaan Weet je hoe erg dat is? Ja. Als we terug gaan, moeten we inburgeren. Mocht u meer willen weten over dit fascinerende Vrijstaatje... met de meeste uitwoners ter wereld, met een eigen vlag, een eigen munt... surft u naar www.eurostaten.eu en Eurostaten, inderdaad, met AE. Dit programma werd gemaakt door Gerrit Kalsbeek... en het werd eerder uitgezonden in VPRO's Instituut Itzerda... op 14 november 2020. 10. Nu wij het toch over www hebben, www.hollanddoc.nl radio. Dat is onze site en daar kunt u al onze uitzendingen terugluisteren. En u kunt daar ook een abonnement nemen op de Bijlo Post. Volgende week de documentaire Heimwee naar het Heden. Op zoek naar Borges in Buenos Aires. Programmamaker Marloes Lazal die kwam voor het eerst in aanraking met de gedichten van... Gorge Louis Borges, die leefde van 1899 tot 1986... toen zij nog optrad als tango-zangeres. Borges had een aantal liederen geschreven... die op muziek waren gezet door Astor Piazzolla. Onder andere het, uh, het, het lied Milonga van Jacinto Chiclana. Dat gaat over een held van de Pampa... die zijn gelijk haalt in een messengevecht. Toen onlangs het boek Alle Gedichten van Gorge Louis Borges uitkwam... Kwam het als een oude, verloren, gewaande liefde die plotseling weer tot leven kwam bij Marloes Lazar. En met deze recent verschenen Bijbel onder haar arm ging zij naar Argentinië en naar Uruguay, langs plekken die belangrijk waren voor schrijvers ze spreekt daar heel veel mensen en ze gaat zelfs op, zoek, op bezoek bij een radiostudio een argentijnse radiostudio en ze vraagt aan luisteraars wat hun favoriete gedichten zijn van borges en die laat ze dan door de luisteraars in onze uitzending weer voorlezen heimwee naar het heden neemt je mee in een wereld van tango's en traditie naar het kolkende buenos aires en en en naar de verstilling van de rio de la plata waar borges alles behalve een dode schrijver is. Dat volgende week. En hier, zo meteen. De sportluisteraars. Maar eerst natuurlijk het nos journaal van 10 uur. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag.